De profeet Daniel. Een hoorspel van Wim Bischot, gebaseerd op motieven uit het Oude Testament. Uit die deur. Geen hond kan meer een woord verstaan. Pelsa's doet zich te goed. Doet zich te goed. Vanzelf. Daar is die koning voor. Nog nooit was het paleis zo vol. Sinds jij bent afgezet als bevelhebber, is er toch één minder in het feestgedruis. Met jouw gewicht scheelt dat een grote plaats. En met jouw eetlust wel een half varken. Ik kan om jouw scherts niet lachen. Ieder lacht op zijn beurt. Dat hoorde je zo even. Hij is eenmaal gek op feesten. En nu? Nog nooit heeft hij zoveel raadslieden om zich heen verzameld uit het hele land. En nooit zoveel vrouwen. Hij weet precies hoe ze te vangen. En jij? Ik kan niet meer zo meedoen. Mijn hart laat het niet toe. Als ik daar binnen ben, moet ik drinken. Ik kan niet... Niet meer. Dan zou je luxe als hofmeester wel snel verloren gaan. Daar ben ik zeker van. Maar wat daarna... Om in de gunst te blijven, moet ik soms dingen doen. Maar goed. De koningin is op jouw hand. Zijn bijvrouwen hebben meer macht dan zij. Van korte duur. Meestal. Vrouwen houden het minder lang uit. Dan mannen? Gelukkig maar, dat lucht me op. Gaat er steeds wilder toe? Ik ben toch nieuwsgierig. Laat die deur toch dicht. Kier. Hier een geluubende schaduw. Je kent het immers? Of verlekkert het je nog? Ezel, hij moet je hier niet zien. Ik wil weten of hij zat is. Op de rechtzitting vannacht zal hij toch niet verschijnen. Hij wil Joachim zelf ook wel kwijt. Als ik dat zeker wist. Joachim weet te veel. Te veel voor een koning. Ik kan zijn bloed wel drinken. Dat weet ik. Maar hemzelf pak je niet zo gauw. De kunst is hem zwak te maken. Die kunst is er vannacht. Dat dacht ik ook. De ellendeling zal er van lusten. Al wordt de zitting s'nachts gehouden... wil dat niet zeggen dat er geen volk is. En de rechter is een oud wrak... en bang voor het gepeupel. Echter... Hij kent de penale wetten. Als de ontucht wordt berecht... hoort het geheim te zijn. Dat zegt de wet. Daarom gebeurt het ook als de zon onder is. Die wet is goed... Maar Joachim is vriend van het volk. Dat nog toe van de koning ook. Dat nog toe. Houdt men het volk zoet, dan brengt het de belasting op. Maar een volk zoet houden is nog groter kunst... dan bij de koning in de te staan. En door het eerst heeft hij het laatste verspeeld. Fatsoenlijk tegenover het volk is schaamteloos aan het hof. Het is beter kleine risico's te nemen dan grote hartstochten. Wat bedoel je? Eén van de twee. Neem de vrouwen in de feestzaal. Eén van de twee, of kapot gaan, of prostitueren om aan eten te komen. Die oude slakken die daar zitten, kerels die hun leven hebben gehad, met geschokkeerde reflexacties, geen steken. <laughs> die vrouwen worden pervers van onbevredigde driften. Ze nemen deel aan een orgie, met gracieuze manieren, met poëtische en fysieke impulsen. met... Wat moet jij? De koningin. Ze komt nooit op het feest. Dat zou de eerste keer zijn. Hofmeester? U, dienaar. Ik dacht niet dat de grap... de fatale grap die de koning wil uithalen... doorgang zou vinden. Ik weet niet wat u bedoelt, een grap? Weet u dat niet? Er is mij niets bekend. De koning kwam voor het feest mijn kamer binnen. Omdat hij toen al half dronken was... hechtte ik weinig waarde aan wat hij zei. Wat zei hij? Ik herhaal letterlijk zijn woorden... Hij zei, mijn vader heeft de tempel te Jeruzalem verwoest. De tempel van de God die de schepper van hemel en aarde wordt genoemd. In die tempel waren schalen en bekers van goud en ze zijn meegevoerd naar deze stad. Ze zouden heilig zijn en nooit gebruikt. Maar op mijn feest zullen die schalen gevuld zijn en uit die bekers zullen vrouwen drinken. Zo zal het zijn, want ik ben machtiger dan God. Mijn vader heeft zijn tempel verwoest... Zijn volk moet mij als slaven dienen. Dat is krankzinnig. Als ik dat woord gebruiken mag. Wij zijn een generatie verder. Koning Nebukadnezar zou het nooit hebben gedaan. Politiek gezien. Hij heeft de Joden verwonden maar toch velen van hen als dienaren van het land aangesteld op hoge posten... die ten slotte hun beste krachten gaven om het rijk Babylon groot te maken zoals het nu is. Een areaal. Er zijn zelfs profeten onder. Onderschat hij niet. Die krijgen te veel macht. Uw verschil van mening gaat mij niet aan. Het gaat erom wat de koning doet. Ik dacht... Ik weet wat u denkt. Maar hij is dan toch de koning. Het is onze plicht, ook al verzaakt hij die, hem althans te steunen. De koning stoert zich te veel van slechte raadgevers. Inderdaad. Die moet hij dan ook weren. Zoals een gewezen veldheer dat ondervindt. Naschir. Uw dinares... Ga in de feestzaal. Ik wil weten of zijn plan. Of de koning zijn plan heeft laten uitvoeren. Bericht mij dat. Ik zal op mijn kamer zijn. Ga nu. Als dat de hele nacht zo duur moet, dat zal het zeker. Bent u niet erg vermoeid? De lucht is hier koel. Die doet mij goed. Het is heel verstandig in de koele lucht te blijven. Kunt u een boodschapper sturen naar een van de profeten? Ik zou graag raad willen hebben van een van die profeten waar onze gewezen bevelhebber zo smalend over denkt. Zo vlug mogelijk. Ik zal er zorg voor dragen, uw dienaar. Het lijkt dan. Een koningin hoort eenmaal veel, dikwijls te veel. Ik schijn niet zo handig te zijn als jij. Ik heb een opdracht uit te voeren. Wie laat je roepen? Welke profeten? De eerste die ik tegenkom. Ik doe zelfs de baantjes van een stalknecht, zo je ziet. Wacht hier op mij. maar. Wie is daar? Stond je achter dat gordijn? Mm, een veilige plaats. Ik was in elk geval op tijd. Waar is? Mijn vriend, de tweede ouderling. Hij stond hier naast mij. Hij doet een werkje. Voor jou? Heb je? Onze oren zijn goed. Wij hoorden samen de noodkreet van de koning in. Mijn vriend is achter de hofmeester aan. Het is goed te weten wie de raadsheer van vannacht zal zijn die bij de koningin geroepen wordt. Een vreemde tijd is het wel. Wij denken er niets van. De toestand maakt het duidelijk. Maar een vreemde tijd is het wel. Men zou er zijn voordeel mee kunnen doen, te zijn er tijd. Je hebt gehoord... Dat de gouden bekers en schalen ontwijd zullen worden. Een groot woord. Mij doet het niets. Belangrijker is dat mijn vriend spoedig terugkomt met nieuws... De zitting begint over een half uur. Ik dacht... Jij dacht een uur later. Het volk weet ook niet beter. Als er al idioten komen, dan toch na de eerste verhoren. En Georgie? Die vleien wij. Hem krijgen we niet klein. Nog niet. De balans moet overslaan naar medelijden. De koning is hem niet welgezind meer. Dat zegt... De koning is veranderlijk. De hofmeester, zei wij. Er zijn vier winden. De zachtste komt uit het zuiden. De hofmeester heeft warmte nodig. Ik heb de indruk dat hij betrouwbaar is. Ik bedoel, wat ons betreft. Ja, ja. Geloof je niet? Ik zei, ja, ja. Hij is belangrijk als getuige. Vertel hem straks, zo terloops in de wandelgang, dat ik de koning minzaam over hem heb horen spreken. Wie niet. Ik heb hem horen zeggen. Dat heb ik, de hofmeester, een uur geleden al ingefluisterd. En laat hem in de waan dat de koningin op zijn hand is. Dat kan geen kwaad. Is Joachim in de feestzaal? Hij woont het festijn niet bij. Wel is hij in het paleis en wordt door zenuwen opgevreten. Maar het zal de koning minder aangenaam zijn dat hij afwezig is. Zolang de koningin hem in haar omgeving heeft... kan hij al de lastige vragen beantwoorden die worden gesteld. De jood heeft ze goed ingemetseld. Zogenaamd voor het landsbelang. Hoe komt hij zelf als een rijkdom en als een mooie vrouw? Gelukkig dat ze mooi is. Een kwetsbaar punt. Het raadsel hoe die kleine bejaarde schurk eraan komt, is van geen belang. Hij moet het kwijt, dan wordt de vogel een vleugel afgekapt. Denk je? Een wagen heeft vier wielen. Vergeet men er één te smeren, dan zal het wiel eerst piepen... ...daarna uithollen en tenslotte de wagen doen kantelen. Je spreekt ruimzinnig. Door zijn toedoen werd ik afgezet. Het leger werd zogenaamd te duur, waanzin... Het leger is een middel het volk in toom te houden. Van het leger heb ik geen verstand. Ik weet alleen dat hij het aantal ouderlingen wil beperken tot de helft. Dat wil dus zeggen dat er minder rechters komen. Terwijl de misdaad steeds groeiend is. Ik heb de koning heel voorzichtig voorgeschoteld. Er zijn echter krachtiger middelen nodig om hem te overtuigen. Daarom... Daarom het proces. Het wordt goed gespeeld. Als dat gelukt is... Dan volgt er meer. De Joodse macht moet drastisch ingeperkt worden. De oorlog hebben ze verloren zonder de markt te verliezen. Hoe klopt dat? Door sluwheid. De zoons verdienen aan de vijand die hun vader heeft vermoord. Ja, je zou het sluwheid kunnen noemen. Ik heb tenminste wat van hun geleerd. Ja? Ah, mijn vriend. Ik weet het. Daniel... Gaat die naar de koningin? Daniel? De stadhouder? Ik weet het zeker. De Jood was in het paleis. Die zegt profeet moet. En in hoog aanzien staat. De hofmeester brengt hem naar de koningin. Loop ik te snel voor u, hofmeester? Wel, wat? Als een vorstin mij s'nachts ontbiedt... dan moet er haast bij zijn. Komt u binnen. Dank voor uw snelle hulp. U, Dina. Ik was in het paleis. Had u zo'n dringende reden? Ik wilde iets verhinderen. En? Ik kom helaas te laat. Dus het euvel is geschied. Het doet mij pijn. Het vaatwerk was heilig. Een stadhouder heeft toch het recht de eigendommen te verdedigen? Ieder mens kan falen. Ook de koning? Ik moet u het antwoord schuldig blijven. Dat siert u niet. Het is geen lafheid. U wilt mijn gevoelens sparen. U wilde mijn raad? Ja. De koning loopt gevaar door zijn handelingen. De feesten die hij geeft zijn minder waardig. Bovendien, het wemelt hier van intriganten. U bent zelf niet op het feest vanavond. Bent u niet uitgenodigd? Dat wel. Maar u ging niet? Ik ging niet. U was wel in het paleis? Ik heb straks iets te doen. Wat? Er begint aanstonds een aan rechtszitting. Aanstonds? Binnen een half uur. Wij kunnen dan nog wat praten. En bent u de rechter? Nee. Belangstellende? Ik hoop verdediger te zijn... De koning sprak altijd gunstig over u. Ik heb hem gediend naar mijn beste weten. Is u dat somtijds zwaar gevallen? Ik diende zijn vader al. U bent in hoog aanzien. Niet bij allen. In een hoog ambt heeft men altijd vijanden. Zelfs als men tot koning is geroepen. Zelfs dan. Veroordeelt u de koning? Ik probeer hem goede raad te geven. Neemt hij die aan? Niet altijd. Minder dan zijn voorganger, zijn vader? Daar had ik minder moeite mee. Hij was wat ziekelijk. Toen hij wat ouder werd... Werd hij krankzinnig. Maar hij was toen nog niet zo oud. Oud is men als men zich oud voelt. U kwam zeer jong in zijn dienst, is mij verteld. Ik was veertien jaar. Als wat kwam u in dienst? Als page. Vreemd. Hij vertrouwde dus zijn vijanden om zich heen. Ja, dat is een heel verhaal. Vertelt u toch. Het interesseert mij zeer. Bijzonder zelfs. Hm. Toen de overwonnen bewoners van Jeruzalem... als gevangenen werden weggevoerd... op bevel van koning Nebukadnezar, werden de jongens van veertien jaar... tot een aparte groep verenigd. Zij werden niet geboeid zoals de volwassen mannen... maar mochten evenmin vrij rondlopen... zoals vrouwen en kinderen. Zij werden gebruikt voor het dragen van bagage... het overbrengen van boodschappen... en het bedienen van officieren... of ze moesten lastdieren aandrijven. Onze ouders zagen wij niet meer. Een enkel ontdekte tussen de troep gebonden mannen zijn vader... die zich met moeite in zijn ketenen voortsleepte... Een ander ontdekte nog een glimp van zijn moeder bij een nachtelijk vuur... ...als zij probeerde voor haar kleine wat voedsel te bereiden. Maar nooit mochten wij een woord meer wisselen. Zo leerden wij de oorlog kennen. Eten kregen wij van de soldaten. Een stuk brood en soms wat water. Soms enig koksel zo vies dat wij er niet van aten. Ik herhaal opzettelijk deze details. Gaat u toch zitten... Onze ouders hebben wij dus nooit meer gezien. Vreselijk. Toen wij in Babylon waren aangekomen... kwam een ambtenaar van de koning de jongens een voor een keuren. Onze lichamen werden betast en allerlei vragen werden gesteld. Tenslotte werden er vier uitgezocht. De andere bij een grote groep gevoegd... die naar het eenzame land verhuisd aan het Kedar-kanaal. Om wat voor redenen? Daar kwamen wij veel later achter. De praktijk leerden wij langzaam kennen... De vier jongens die de ambtenaar gekozen waren Hananja, Misael, Azaria en ik. Zij werden toch alle vier tot stadhouder benoemd? Veel later. U vroeg mij om wat voor reden. In sommige beslissingen was de koning geniaal. Dus vier bleven over. Alle vier behoorden ze tot de rijkste families van Jeruzalem. Eén van hen was zelfs van koninklijke bloed. Alle vier hadden ze een uitstekende opvoeding gehad... en spraken de taal der Babyloniërs als hun eigen. Ik was de oudste. Was er geen angst? Wij merkten al spoedig dat ons geen kwaad meer overkomen kon. De jeugd vergeet snel, vooral als men vertroeteld wordt. Wij hoefden niet langer te lopen. Per schip werden we naar de hoofdstad en naar het koninklijk paleis gebracht. We mochten daar baden en werden met olie behandeld... en onze wonden werden genezen. De kleren die wij kregen in plaats van onze plunje waren van de fijnste stof en het zachtste materiaal. Ik begrijp nog steeds niet... Tot ons drong het langzaam door. De koning wilde zich in de toekomst laten bedienen door prinsen en edelknapen uit de overwonnen volken, zodat hij dagelijks aan de uitgestrektheid van zijn rijk en de grootheid van zijn macht herinnerd werd. Er waren ook nog andere knapen uit landen die door zijn legers werden veroverd. Zij behoren tot tien of twaalf volken die elk hun eigen taal spraken. Een wonderlijke opwelling van de koning. Wonderlijk is niet het juiste woord. Geniaal. U zei toch... Geef kinderen vrijheid, spelen en vooral een rijkvoorziene dis. Dan zullen zij gelijk een hond de meester dankbaar zijn. Toch roept de geur van gebraden vlees en de overvloed van wijn... herinneringen bij je wakker. Vooral s'nachts... Overvloed hadden wij gekend. Want zo was het ook thuis geweest... in onze mooie stad Jeruzalem. Die was opgegaan in vlammen. Ja. Er waren ook wel tranen. Ik geloof veel. Voor vier jongens was het ook nog extra moeilijk. Vlees hadden zij nooit nog mogen eten... als het bloed van het geslachte dier niet aan God geofferd was. Wijn moest op een bepaalde manier zijn toebereid. Dat stond geschreven in de wet van Mozes. Hun ouders hadden er altijd streng op toegezien dat het gebeurde... Nu stond hier het heerlijkste eten, de verrukkelijkste wijn. Maar voor vier jongens was het onrein. Men moet toch eten om te blijven leven? Ik herinner mij een gesprek. De eerste dag aan tafel. Aan een lange, welvoorziene dis met zeker twintig pages. Eet jij niet? Het was de stem van Azaria. Ik heb wel erge honger. Waarom kijken jullie mij zo vragend aan? Waarom eten jullie niet? Onze God heeft ons verboden zulk vlees te eten en zulke wijn te drinken. Dat vraagt om medelijden. Men moet toch eten om te blijven leven? Het gesprek ging door. Kan jullie God bevelen geven? Wij willen hem gehoorzamen. Waarom? Omdat hij zo goed is en alles voor ons doet. Omdat hij ons overal mee helpt. Ook toen jullie stad belegerd werd. Ik denk van niet, anders zou je hier niet zitten. Een harde stem zei dan zou ik mij van de bevelen van die god ook maar niets aantrekken. En wist u daar een antwoord op? Ik zou niet beweren dat wij niet even schrokken. Een antwoord had ik wel. Onze god heeft de koning van Babylon ontboden om Jeruzalem te verwoesten. Dat was de straf omdat wij zijn bevelen hebben overtreden... en hem niet hebben gediend zoals hij wilde. Zo? Hij is de heer van de gehele aarde. Dat houdt dus in dat god, uw god... ...een machtig koning bevelen kan geven. Zeer zeker. U meent dus dat alleen uw God regeert? Voor alles wat wij doen is geen verantwoording meer verschuldigd. Ik als koningin... De betekenis ontgaat u. Hebt u van het vlees gegeten? Nee, nooit. Ook uw drie vrienden niet? Nee, nee ik meen het ernstig, ik spot niet. Ook mijn drie vrienden niet. Wat zei de koning wel... Het scheen dat de koning er plezier in had. Hij gelast ons extra lessen te geven. Hij zei, die jongens moeten meer lessen krijgen dan de anderen. Wij zullen juist die vier voor hoge staatsambten laten opleiden. Ze zijn er geschikt voor. Was toen... Ach nee. Gaat u toch verder. Vraagt u gerust. Was toen de koning al ziek. U moet mijn vraag niet verkeerd opvatten. Het was drie jaar later dat ik koning Nebukadnezar weer zag. U was toen nog jong, maar zeker veel wijzer. Met nog meer eerbied voor God. Hoe was de koning toen? Een onrustige man. Hij leek op iemand die werd geplaagd. Niet normaal. Ik ben bang. Ik ben bang dat mijn echtgenoot erfelijk belast is. Zijn daden... Waarom zegt u niets? Dat zal Nasje zijn. Ja. En? Je kan spreken. Waarom aarzel je? De koning. Wat heb je gezien? U wilt dat ik het zeg. De bekers en schalen worden inderdaad gebruikt. Ik heb gezien. Ze zijn van zuiver goud. Nu? Het is verschrikkelijk om aan te zien. Ik, ik, ik kan u niet zeggen wat ermee wordt gedaan. Ik begrijp het. Ga terug en hou me op de hoogte. Men heeft één schaal vol afgekloven benen. Het is en... goed. Ik begrijp het. Je kunt gaan. Uw dienares. De moraal wordt steeds slechter. Of vinden wij dat zo, omdat wij ouder worden? Is het uw tijd al voor de rechtzitting? Ik word gewaarschuwd. Is het erg belangrijk? Men wil een vrouw veroordelen. De vrouw van een vriend van mij. Wie? Susanna. Susanna? De vrouw van Joachim? Hm. Oe, wat legt mijn hart in lasten? Zij zou slecht hebben geleefd. Susanna, slecht. Niet mogelijk. Zij staat terecht voor ontucht. Maar... Joachim heeft vijanden. jaloezie. Wellicht wil men hem kwetsen. Ik heb een vermoeden. Maar de koning... De koning heeft verkeerde raadgevers. Dat wist u al. En het moment is goed gekozen. Het proces onvoorbereid. De stukken heb ik niet gezien. Wat zou de koning nu kunnen doen? Vannacht? Het zou nadelig zijn hem erin te mengen. Maar één woord van hem... Joachim is in hoog aanzien bij de koning... U hebt zelf geen vertrouwen meer. U wilt mij sparen. Toen ik over zijn vader wilde spreken... Zijn vader heeft veel goed gedaan. Maar hij was krankzinnig. Er is mij verteld dat hij aphasie had. Hetzelfde komt bij de koning voor. Vooral na zware feesten. Het duurt dan dagen... ...voor hij weer een woord kan uiten. Men moet in God vertrouwen hebben. Uw God? Toen zijn vader koning van het hof Nebukadnezar, krankzinnig werd. Was dat de wil van God? Uw God? Juist daardoor werd hem veel bespaard. Is dat een sprookje? Nu. Als u bent voorbereid... Ik wil weten hoe men krankzinnigheid ontdekt. Ik luister. Het was in een nacht. Ik luister. Het gebeurde in een nacht dat ik dienst had... ...en niet in slaap mocht vallen... ...dat ik plotseling schrok van druk spektakel en gedraaf... ...in de burcht van koning Nebukadnezar. Niemand lette zozeer op mij... ...maar spoedig werd het duidelijk... ...dat iets heel ernstigs moest zijn voorgevallen. Mij was bekend dat de koning in zijn praalbed onrustig sliep... ...zich eenzaam voelde en dikwijls angstig was. Er brandde altijd een lamp... ...en vier lakeien moesten hem bewaken in zijn slaap... ...de gehele nacht. In die nacht had de koning een droom... Een verschrikkelijke droom, die een brief vervolgen, ook nu hij wakker was. Hoe dwaas het klinkt. Hij wilde een uitleg, de betekenis van die droom doorgronden. Zo'n grote waarde hecht hij aan deze droom, dat hij geleerde en zelfs stovenaars aan zijn bed liet komen. U maakt mij nieuwsgierig. Ik heb gedroomd, maar verder kwam hij niet. Hij was zijn droom vergeten. Nog nooit heb ik hem zo wild gezien. Hij eiste van de geleerden dat ze zijn droom vertelden en ook nog de betekenis daarvan verklaarde. De wijze mannen hieven hun witte en magere handen ten hemel. Zulk een eis was nimmer door enig vorst van Babylon gedaan, hoe machtig hij ook was. Wat heb ik aan wijze mannen die niet meer weten dan een gewoon mens? Voor morgenochtend zult gij mijn droom vertellen en de uitleg. Anders zo als ik koning van Babylon ben. Ik laat u allen ter dood brengen. Dus dat is wat men noemt... Het lijkt onmenselijk. Veel erger. Het lijkt... kinderlijk toe. Misschien. Hoezo? Wat kinderlijk lijkt, kan een bedoeling hebben. De koning had onbekommerd in zijn paleis geleefd... vol levenslust. Hij kreeg een droom die hem hevig verschrikte. Gezicht en visioen op zijn legersteden die hem benauwde. Erger nog. De koning wil alle wijze mannen laten doden omdat ze hem niet kunnen zeggen wat hij droomt. Het gerucht drong door het paleis tot ons en door de stad. U had toch dienst, die nacht? Ik stond naast de koning. Ik, een jonge man, een leerling nog. De koning staarde naar zijn gouden beeld. Het gouden beeld? Op het grote plein voor zijn paleis... stond het beeld als symbool van zijn macht als heerser. Hij staarde naar het beeld. Het gouden beeld dat hij had opgericht. Met zulk een weemoed. Zulk een angst en zo verwezen. Hij prevelde. Mijn macht is een eeuwige macht. Mijn koningschap duurt van geslacht tot geslacht. Het klonk niet overtuigend. En plotseling kreeg ik van God de mededeling. Ik weet zelf niet hoe. Ik kon de droom verklaren. De macht die de koning zich toeëigende was de macht van God. Van God alleen. Toen begon ik de koning te vertellen. U droomde dat het beeld op uw voorplein tien keer zo groot was. Het straalde van schoonheid, maar was angstwekkend. Het hoofd was van zuiver goud, borst en armen van zilver, de romp van koper. De benen echter waren van ijzer en de voeten van leem. De tijd, die langzame onruststoker, die aan alles een eind maakt, zal over u heen gaan tot ge dat alleen de Allerhoogste de macht heeft in uw Rijk van Mensen. Het ijzer zal roesten en het leem verbrokkelen. Het beeld zal vallen. En had de koning dat gedroomd? Inderdaad. Nu herinner ik het mij, maar de betekenis van dit alles... Dat vroeg hij? Ja. Dat beeld in zijn droom betekende de wereldheerschappij? heerschappij... Die wankel is? Ja. Dat weet, o koning. Toen viel hij op zijn praalbed. In woeste razernij scheurde hij zijn laken stuk. Zijn ogen puilde uit zijn hoofd van angst, verbittering en pijn. Conclusie, een totale ineenstorting. Ik ging door. Ik wilde vijftig levens redden. Het was op bevel van God. En gij, koning Nebukadnezar, die heerser zijt over de gehele aarde... en aan wie God, de schepper van alle dingen, tijdelijk macht heeft gegeven... over alle mensen en alle dieren, over alle landen en zeeën... gij zijt het gouden hoofd van dat beeld. Ging u nog verder? Wat wreed een ziek man. Het gouden hoofd zal vallen. Na u zal een ander rijk komen, ook groot en machtig, maar minder al. Daarna komt weer een kleiner rijk... Dat is het middenstuk van koper. Dan komt het ijzeren rijk. Een tijd van hardheid en geweld... waarin veel wat wij nu kennen te gronden zal gaan. En het rijk dat daarop volgt... is als de voeten van het beeld. Deels hard als ijzer... maar steunend op roze leem. Maar... Maar dan zou God... uw God... zelf al dat mensenwerk vermorzelen... Wij zijn nu toe aan dat rijk van koper. Dat denk ik wel. De reus staat op leme voeten. Bewijs mij dat. Komt u straks op de rechtzitting? Gesluierd dat men u niet herkent. Dat zal ik. Oh, dat zal de waarschuwing zijn voor mij. Ik wil het bewijs. Nu. Masjir. Ik moet zo binnenvallen. De koning. Wat is er? durf het niet te zeggen. Maar spreek dan toch. De koning is... Toe, ga hier zitten. Vertel het. De koning doet zo vreemd. Waar is hij? In de feestzaal nog. Hij is toch niet... Wat is er dan gebeurd? U weet toch... Het staatwerk dat hij zou gebruiken. De koning had de grootste beker voor zichzelf bestemd. En? De andere verdeeld onder zijn vrienden en zijn vrouwen. Het was onder het drinken en schaterend gelach... dat de koning plotseling als versteend bleef zitten. Ga verder. Het was een vreselijk gezicht. De koning. Het leek of hij krankzinnig was. Je zegt... Hij staarde naar de witte muur... vol angst en in heftige vertwijfeling. Wat deed de koning? Hij wees naar de witte muur. Hij had een hand gezien. Alleen een hand, die schreef. Wat schreef die hand? Ik weet het nog. Zag jij het ook? De letters wel. Wat stond er? Het was een vlammend schrift. Wat stond er? Als ik me goed herinner, mene tekel peres. Mene tekel peres. Je kunt gaan. Wat betekent dat? Mene tekel peres, dat wil zeggen, gewogen, geteld, te licht bevonden. Maar dan, wat denkt u? Ik denk dat God de daden van de koning heeft gewogen... de woorden geteld en heel zijn heerschappij te licht bevonden heeft. Heeft God dan op de muur geschreven? Hij zal de hand hebben geleid. In welke taal? De taal der Perzen. Dan is de vijand in de feestzaal. Misschien. En de uitleg van het schrift. Het is bekend dat Cyrus, de koning der Perzen... In leger samen samentrekt aan onze grenzen. U vroeg een bewijs. En ook een uitleg. Er wordt op mij gewacht. De zitting zal niet lang zijn. Daarna zal ik de uitleg geven. De wacht wordt opgeroepen. Het volk. Wat zou er zijn? Ik meen dat het rumoer uit de feestzaal komt. Uw dienaar.